Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren... ...die hemel en aarde gemaakt heeft... ...die trouw houdt tot in eeuwigheid... ...en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zijn we en vrede, barmhartigheid en vertroosting... ...van God de Vader. Door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de heilige geest. Amen. Zingen wij gemeente op zalm 5, tweede, zevende en twaalfde vers. Psalm 5, vers 2, sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga. Vers 7, maar mij ontmoet u mededogen, ik zal uw woning ingeleid. En vers 12, terechtvaardig volk zult gij belonen... Psalm 5, tweede, zevende en twaalfde vers.